Dit is Zevenoud de Jong met het NOS-journaal. Bij een Israëlische aanval op een school in het noorden van Gaza zijn tientallen doden gevallen, melden verschillende media. Het zou gaan om een Israëlische aanval, dat is niet bevestigd door het leger van Israël. De school een vluchteling, Kamp Jabalia wordt gerund door een VN-hulporganisatie. geeft onderdak aan honderden gevluchte families. In de Zuid-Hollandse plaats De Lieren is het onrustig vanwege demonstraties voor en tegen Zwarte Piet. Actiegroep Kick-Out Zwarte Piet betoogt er tegen Zwarte Piet. En de politie meldt dat een grote groep ordeverstoorders probeert dat protest te verstoren. Volgens verslaggever van Omroep West werd er zwaar vuurwerk in het demonstratievak van Kick-Out Zwarte Piet gegooid. En er is veel politie aanwezig. Burgemeester Arends van de gemeente Westland heeft vanwege de protesten een afgekondigd. Negen politieke partijen hebben in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen het Regenboog-stembusakkoord ondertekend. Het zijn afspraken over maatregelen om discriminatie tegen LHBTI-personen en andere minderheden aan te pakken. VVD, GroenLinks, PvdA, D66, CDA, PvdD, SP, Volt bij 1 en plus hebben laten weten dat ze hun handtekening onder de afspraken zetten. Andere partijen doen dat niet. De tweede testvlucht van Starship, het nieuwe ruimteschip van SpaceX... is net als de eerste lancering geëindigd in een explosie. De tweetrapsraket vertrok vanmiddag om twee uur Nederlandse tijd... van de lanceerbasis Boca Chica in Texas. De vlucht had 90 minuten moeten duren... maar na 10 minuten verloor de vluchtleiding het contact... met het onbemande verruimteschip dat op dat moment ontplofte. De oorzaak daarvan is nog onbekend. Met een bemande Starship wil SpaceX naar de maan en uiteindelijk naar Mars. Het weer vanuit het westen trekt een groot regengebied over. Pas vanavond wordt het dan weer droger. Het wordt vanmiddag 10 tot 13 graden. Morgen veel bewolking met vooral morgenmiddag weer regen. Het wordt opnieuw ongeveer 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 We kennen deze plaat natuurlijk allemaal in de Duitse versie, Benno. Maar ja. uh, ditmaal draaien we in de Engelse versie, 990, Luftballons. Ja, inderdaad. Yes, yes, yes. In de tweede uur gaan wij straks praten met Ernst Brokmeijer over Ernst Brokmeijer. Uh, ja, dat is heel meegwaardig, maar uh, het gaat toch gebeuren. Het gaat namelijk over de nieuwbouw van de post zuid van de Redditsbegaarde hier in het dorp. Um, dan hebben we een uh, wel een heel speciaal evenement. En dat gaat over een boekpresentatie, um, gemaakt uh, door Halemers. Dat boek is geschreven door Halemers. Um, en dat boek heet Stop Femicide: Rode Hakken als Protest. En dat gaat uh, morgen, die boekpresentatie, plaatsvinden bij Boekhandel de Vries in de Jacobijnenstraat. En dat boek is geschreven door uh, Jos uh, Schuring en Gertien Koster. En we hebben straks Jos Schuring live in de uitzending. Um, en we hebben natuurlijk. Ja, wat hebben we nog meer? Nou ja, wat verder te tafel komt, uh, en, en, ik heb even een klein dingetje. Dat uh, zag ik even bij het ad.nl. Dat Bunschoten had al een primeur met een wolf. Maar nu is er weer eentje. Ze hebben een edelhert in hun polder. Oh! Nou is dat natuurlijk wel een primeur. Dat zij een edelhert. Maar die zitten allemaal hier toch? Alle herten? Was, uh, nou, dat wou ik zeggen. Nou, we hebben damherten. Dat is een, een klein um, En Die edelherten, dat is wel een slag groter hoor. Er zit echt wel meer biefstuk aan dan een damhert. Uh. Maar niet al desto... Trouwens, ik ben van een week in de AWD geweest. Mijn god zeg. Je moet echt tegen echt, echt die herten zeggen. Mag ik even passeren? Mag ik even passeren? Ja, is het zo dat, erg? Jezus, het is niet te geloven, joh. Al die geweien op de weg, dat is. Uh... Je komt dus wat niet doorheen. Nee, en ze lopen ook over de zeeweg. Vandaar uh, dat verhaal over het hekwerk natuurlijk. Hè? Ja, ja, ja. Dat ja, ja. schijnt nou weer uh, even niet door te gaan. Of wordt opgelapt. Uh, ja, staat op groepen... de Ja, de gemeente Bloemendaal wil daar uh, geen 1,1 uh, miljoen aan uh, besteden. Nee, nee, nee. Dat willen ze aan andere dingen besteden. Nou ja, goed. Uh, en dat, uh, ja, uh, ter verontwaardiging. Want we was het natuurlijk door oud-burgemeester Albert Roest... was dat uh, toch wel uh, een... Uh, die had er uh, toch een duidelijk punt... Volgemaakt dat dat geld beschikbaar zou komen, maar het is allemaal weer teruggedraaid, blijkbaar. Zometeen, eh, Ernst Brokmeijer over de nieuwe Post Zuid die er aan gaat komen. Eindelijk eh, zouden we eigenlijk moeten zeggen, want er is al jaren over gepraat en allerlei ontwerpen die het wel en niet gered hebben of half gered hebben. Nou, Ernst, weten precies hoe het zit. hoor je zometeen naar deze plaat van de Wing Chun. Take your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 we would suck in place in a dance all days We were cool on Christ right. When I you and everyone we knew Could believe do, share what was true I said That's all days love Dance all days dance all days love. take your baby by the wrist and in her mouth an amethyst and in her red to sapphires blue and you need her and she needs you and you need her She needs you And you need her and she needs you And you need her And she needs you we were so in place In a dance Hall days We will go on Christ When I you And everyone we knew to believe, to And share what was true Oh, I said That's all day's love hey. That's all day's love Dat waren de mooie klanken uit de jaren tachtig van Wayne Tune en Dance All Days Long. We hebben aan de telefoon Ernst Brokmeijer. En Ernst, goedemiddag trouwens. Goedemiddag Rob. Een goede middag En van harte gefeliciteerd Ernst, want het gaat uiteindelijk gebeuren. Jullie krijgen een nieuwe post uit. Ja, we hebben er heel lang op moeten wachten, maar we zijn echt begonnen met bouwen. Ja, ja. En Ernst, uh, ja, ik, ik, ik nou maakte er een klein grapje net over Ernst Brokmeijer over Ernst Brokmeijer. Um, en dan nog een, een te bouwen, Ernst Brokmeijer. Waarom uh, deze naam? Nou ja, deze naam is eigenlijk de naam die al sinds 1950 aan uh, de Zuidpost die op het Zuidstroom staat uh, verbonden is. En uh, is vernoemd naar een bestuurslid... Uh, uh, wat helaas in de oorlog is omgekomen en toevallig ook mijn, mijn opa is. Oh, het was jouw opa, ja. In ja, ja. de oorlog zijn uh, beide reddingsposten, zowel die op het Noord- als Zuidstrand, vernoemd naar uh, ja, leden die in de oorlog uh, uh, zijn omgekomen. Okay. Vandaar dat de Noordpost naar Piet Oud is vernoemd en uh, in 1950 bij de opening van uh, de nieuwe post, toenmalige nieuwe post op het Zuidstrand, uh, de Zuidpost naar Ernst Brokmeijer. Ja. Ernst, even voor degene die... Laten we even de feiten nog op een rijtje zetten. Waarom krijgt Zuid een nieuwe post? Ja, een hele korte versie is dat het gebouw wat er staat... eigenlijk de fundering en onderkant, onderste deel, is van 1958. Oh. De bovenkant is in 1992 nog ja, dat noemen ze dan renovatiebouw. Het bovendeel is er afgehaald, het nieuwe deel erop. Ja. Dat is ondertussen ook alweer 31 jaar geleden... Um, um, dus, dus gewoon bouwtechnisch is het gebouw echt aan zijn eind. Daarbij speelde ook nog dat ja, ik zou bijna zeggen, de eisen van nu en toen. En ook de intensiteit. Hè. Toen was het echt uh, vooral die acht weken zomer. Tegenwoordig is het jaar rond. Op allerlei uh, dagen zijn er activiteiten. Um, um, er was één, één kleine douche, één toilet, um, uh, heel weinig binnenruimte voor, uh, voor de lightcarters. Als je met meer dan zes mensen daar een regenachtige dag zoals vandaag zou moeten zitten... Ja. dan past het al bijna niet. Nee. Dus ja, eigenlijk alle, alle redenen. Dus wel gewoon de staat van het gebouw... als ook gewoon de ja, naar de toekomst toe. Ja, ja. Um, wat ik... Um, even, ja, ik wil het even afgeleid... Uh, ja, ik wil eerst wel even een vraag stellen nog, uh, Ernst. Want uh, ja. Ja, je zegt uh, inderdaad dat het uh, gebouw had wel uh, zijn mankementen. En onlangs hebben jullie nog een uh, grote mankement gehad, natuurlijk met uh, de trap, om het zo maar even te zeggen. Ja, dat is uh, ik denk een jaar of twee geleden geweest. Uh, echt midden in het hoogseizoen. De trappen uh, waren al uh, regelmatig. Het ging er de twee kapot, en toen ging het midden het seizoen echt, uh, terwijl iemand naar beneden liep, vrij bovenaan, uh, ging die door de trae. Toen ging na de minute nog een, een, een, een tijdelijke. Nou ja, Uiteindelijk uh, nog, nog voor twee jaar maar uh, een trap toegevoegd. En uh, ja, ook, ook wel andere kleine manken met, uh, tegeltjes in de toest die los zijn. En dat allemaal allemaal uh, uh, overkomen, maar niet iets waar we nog jaren uh, uh, moeten zitten in ieder geval. Nee, en daarom wordt die nieuwe post wordt eigenlijk ook veel groter, uh, Ernst. Nou ja, hij wordt, uh, hij wordt in die zin wel wat groter. Aan de andere kant, als je alle ruimte die er nu is bij elkaar optelt, scheelt niet eens heel veel. Oké. Okay. En dat beneden er een, een opslagruimte komt, hè, dat zijn nu gedeeltelijk containers en een stuk onderbouw. Dat wordt eigenlijk ja, gewoon een, een soort garagedeel. Hmm. Uh, wat wel groter wordt, zijn de kleedkamers. Die zijn nu echt heel klein. En ook uh, met uh, een, ja, een, een, een wat meer douchegelegenheid en toiletgelegenheid en dan een, een bovendeel waar wat dan helemaal heet een verblijf is, en maar, maar de lifeguards zowel tijdens het seizoen maar ook uh, daar omheen bij cursussen en andere activiteiten gebruik kunnen maken en een, een stukje dakterras, wat uh, nou ja, we het liefst natuurlijk in de zomer buiten ja, hoeven. Ja, logisch, logisch. En uh, blijft uh, de plek ook uh, hetzelfde Ernst? Nee, de plek uh, gaat iets verschuiven. Dat betekent dat we eigenlijk naast het huidige gebouw, op eigenlijk het, het stuk uh, strand waar in het verleden een standpapillen heeft gestaan, dat is al jaren weg. Maar uh, die plek eigenlijk gebruikt wordt. En dat heeft ermee te maken dat, en vandaar ook, ik noemde al in 1992 dat er geen nieuw gebouw is gekomen, alleen een grondige renovatie, is dat eigenlijk al heel lang uh, Rijnland onder andere uh, eigenlijk af wil van bebouwing in de tuin. Om vooral het duin de ruimte te geven vanwege de kustverdediging om aan te groeien. Dus dat betekent dat ja, we, we niet meer op de huidige plek, half in de tuin, een nieuw pand konden bouwen. En uiteindelijk is daar nou ja, door de gemeente en Rijnland en andere partijen besloten om eigenlijk het perceel van het oude paviljoen wat daar in het verleden stond te gebruiken om, om een vaste renningspost neer te zetten. Ja, en uh, tijdens de korte bijeenkomsten van de week met de, de wethouder en de bouwonderneming en de, natuurlijk uh, Julie, vertegenwoordigd van de Zandvoortse ja. renningsbrigade, uh, was er een beeldje, een symbolisch beeldje, Barbara. <laughs> dat ja. vond ik zo grappig. Uh, wie wie, wie, wat is, wie, wie is, wat, uh, is Barbara? Nou, Voor mij was dat eigenlijk ook nieuw en niet bekend. Dat kwam eigenlijk vandaan bij, uh, bij de bouwonderneming Aljevaar. Die ons uh, gebouw op dit moment uh, aan het bouwen is. En, um, um, en normaal uh, doe je soms ook iets op de eerste paal of op een andere manier. Ja. En zij hadden eigenlijk bedacht hè, het gebouw wordt voor de renningsregade. Um, um, maar ook bouwen is niet echt een... Nou, uh, ik wil niet zeggen dat het een risicovol beroep is, maar hij heeft wel risico's. Ja, uh, Barbara is een, uh, een heilige uh, en is de beschermvrouw van de gevaarlijke beroepen. Mm. Um, um, en, en, en ik moet zeggen, er zat een heel mooi verhaal bij van Paul Vlaart, directeur van, uh, van bouwbedrijf, Dat ja, eigenlijk zo lang na hadden gedacht en, en eigenlijk uh, met dit beeldje hopen dat... A, uh, als het gebouw klaar is en dat Barbara ons bescherming geeft bij het werk als lifeguard... Uh, maar natuurlijk ook in de tussenperiode. En vandaar dat het, uh, ik zou bijna zeggen... Barbara ging van hand tot hand. Uh, <laughs> um, um, eigenlijk symbolisch aan de, de wethouder is gegeven... die dat weer uh, uh, aan onze voorzitter overhandigde. En uiteindelijk nu in bewaring is gegeven... bij de opzichter van de bouw. Omdat we natuurlijk ook hopen dat de bouwvakkers... Um, um, ja, beschermd zijn en veilig ja. het gebouw voor ons gaan bouwen. Ah oh, ja, ja, fantastisch. fantastisch. Zeg, Ernst, uh, uh, je had het net over... Uh, ja, uh, dat uh, de zomers uh, langer gaan worden... Worden. En dat sluit ook aan bij het verhaal wat uh, uh, Rijnland, uh, het waterschap Rijnland uh, laatst hield over uh, meer regen, maar ook langere periodes van droogte. En dat bracht mij eigenlijk op de gedachte dat de reddingsbrigades de komende jaren misschien alleen maar drukker gaan krijgen door langere periodes van droogtes en warm weer. Maar ook uh, dat er kans op overstromingen groter zijn geworden. Hoe, kijk, hoe kijkt de reddingsbrigade Nederland daar tegenaan? Uh, ehm, well, no, uh, eigenlijk niet anders dan zoals jij het net omschrijft, het is gewoon al een trend die we natuurlijk uh, zien. Niet eens zozeer vanwege het milieu, maar we zien gewoon natuurlijk al jaren, Die kom nog uit uh, de tijd en ze liggen ook nog op de Zuidpost, waarin eigenlijk eind september letterlijk de houten luiken voor de ramen gingen. En dan ergens zo rond Koning, nou toen nog zo eind april haalden we ze eraf en dan begon de zomer. Nou ja, die tijd is natuurlijk echt al jaren uh, weg. En dat komt ook door en dat we niet meer alleen op het strand uh, komen om op ons handeltje te liggen. Maar we gaan ook sporten, wandelen ja. en alle activiteiten doen. Dus er zit al echt een seizoensverlenging in. Uh, en we zien natuurlijk naar de toekomst toe inderdaad. En dat, dat natuurlijk uh, nou, volgens alle voorspellingen het ook een warmer en droger zomers gaan worden. En mogelijk ook langer. En dus dat is wel in die zin een, een, een, een zorgpunt. Want dat betekent dus ook dat heel veel landelijk ook de organisaties... zijn toch vooral gericht op die uh, zeg maar acht weken zomerperiode... waarbij op heel veel plekken uh, uh, heel veel gebruik wordt gemaakt... van studenten en scholieren ja. die dan zes weken vakantie hebben. Ja, gaat dat straks drie maanden worden... Dan, dan is daar qua bemensing wel een uitdaging. En natuurlijk ook al een beetje in september gezien afgelopen jaar... Ik ben ook lokaal ook wel echt heel trots. Dat, dat na de zomervakantie, die gevoelsmatig toch wat minder mooi was... ineens die prachtige septembermaand ja, Maar ja. nog al onze mensen zaten weer op school en waar dat het werk. Hmm. En dan zie je dat nou ja, nu met passen en meten we eigenlijk toch nog elke dag... minimaal één post open konden hebben en de weekenden volle bak. Hey, zijn dat dan de senioren, als ik even ja. mag onderbreken zijn dat dan de senioren die dan zeg maar het door de weekse verhaal in moeten vullen? Nou, Biesland, um, ja, een aantal senioren, maar ook... He, we hebben gelukkig ook wel redelijk wat scholieren studenten die niet meer standaard vijf dagen in de week school hebben, maar vier of oh ja, okay. om drie uur uit zijn en dan om echt om kwart over drie op het strand waren. We hebben ook wel wat mensen die in wisseldiensten werken. Dus ja, die gewoon vaak door de week en ja. het weekend hebben. Um, dus dat, ja, dat is echt pas zijn meten. Maar als dat de standaard wordt... Ja, dan hebben we wel een uitdaging voor de lange termijn... om ook buiten die, die piekmomenten in de zomer... Uh, voor voldoende mensen te zorgen. Um, het verlengde wat je stelde, hè, de, de kans op wateroverlast... hadden nou ja, um, natuurlijk uh, ooit in 1995, 1996 twee keer in Zuid-Nederland overlast. Ja. Nou, toen heel lang niet tot uh, 2021... Maar ook als ik, hè, de afgelopen weken, en dat is niet dermate dat we eens we gaan in gang moeten komen. Maar kijk, hè, het water staat overal hoog. De afgelopen dagen was in België weer wat over ja, ja, ja. Um, um, En dat is wel iets uh, waar we wel naar kijken. En waar ook landelijk met, met de overheid over overlegd wordt. En de nationale reddingvloot. En de financiering daarvan en de, de paraatheid. En om toch te kijken dat daar weer een extra impuls aan komt. Mm -hmm. dat mensen inderdaad toch ja, wel ziet dat dat risico en, en uh, de kans dat er iets gebeurt... Uh, ja, eigenlijk groter aan het worden is. Ja, precies, precies. Goed, nou, we gaan het uh, meemaken ernst. Uh, ik dank je wel voor je toelichting. Um, en uh, veel succes natuurlijk met de bouw van de nieuwe post. En... Ja, nogmaals uh, gefeliciteerd natuurlijk. Hè? Ja, ja, ja, ja. Mooi. Dank je wel. We hopen dat het, dat het voor ons dat het iets minder gaat stormen... en hard gaat vriezen deze winter. Want ja. Dan, uh, uh, weten we zeker dat we vanaf het voorjaar, uh, of als de zomer begint... Uh, uit een prachtig mooie uh, nieuw gebouw ons werk kunnen gaan doen. Nou, fantastisch. Dat zou, dat het, het is jullie gegund, uh, Ernst. En uh, we komen ja, nog gauw, als het klaar is komen, we een kijkje nemen. Zeker weten, gaan we doen. Goed zo, dankjewel hè. Oké, okay, fijn weekend. Ja, Hoi, hoi. Dat was Ernst uh, Brogmeijer van uh, de Reddingsbrigade. Nou, we schakelen zo meteen uh, over op een heel ander onderwerp. Nou, zeker weten. Uh, we gaan het hebben over stopfemicide... Rode hakken als uh, protest. Ja, ja, precies. En uh, ja, dat doen we met Jos Schuring. Maar uh, dat doen we na de muziek natuurlijk. Zeker twee platen. Bijkom. In uh, een van die twee platen dat is deze mooie single van uh, CCR. En Down on the Corner.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 En vandaag is uh, Sinterklaas weer in het land... en daarachteraan schakelen we meteen over op de kerst. En van de week was de vraag aan uh, Mariah Carey... Carey van uh, All I Want For Christmas Is You... Wat haar favoriete plaat is uh, met de kerst. Nou, dat was deze dan, uh, Benno. Oké. Okay. Net King Cole. En ja. uh, inderdaad een uh, mooie Christmas song. We ja. gaan het hebben over een heel ander onderwerp. Ja, precies. En dat doen we met uh, Jos Schuring. En dat gaat over het boek wat Jos samen met zijn uh, vrouw Gertien Koster heeft geschreven. Stop femicide rode hakken als protest. Goedemiddag, Jos. Hallo. Goedemiddag Jos, even over jou en Gertien. Jij bent schrijver van beroep, hè? Journalist, ja. Journalist. En Gertien die is zeg maar de vakinhoudelijke van, van jullie twee als het om femicide gaat? Dat klopt. Ja, ja, ja, ja. Wat is femicide Jos? Kan, kan je dat in zeg maar even uitleggen? Ja, moord op vrouwen omdat zij een vrouw is. Dat is de definitie die wij het liefst hanteren. Uh, er is nogal discussie over de, uh, wat femicide precies is. Ja. Dat leggen we in ons boek ook uit. Maar wij vinden de meest zuivere vorm dat een vrouw vermoord wordt... meestal door een partner of een ex-partner... als de relatie op springer staat of uit is. Ja. Uh, jullie schrijven in jullie persberichten... het is actueel, uh, maar waarom? Het is actueel omdat er, uh, er zijn jaarlijks uh, tussen de 40 en de 50 vrouwen die vermoord worden. Uh, begin januari was er een moordpartij in Zwijndrecht. Toen zei Gertien tegen mij, Jezus alweer een zullen we een boek maken? Ik zei juist goed. Vrijwel tegelijkertijd werd de minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers in het journaal gevraagd... naar bestrijding van femicide. En hij wist niet wat het woord betekende. Oh. Help me even, zei hij toen. En uh, dat vonden wij nogal opmerkelijk. Ja. En wij hebben uh, met ons boek... dan ook willen beogen... dat de term femicide bekender wordt. Want... Uh, en dat is sinds Zwijndrecht, sinds januari... wordt er ook steeds meer geschreven... over femicide. Volksland, NRC, maar ook Linda. Overal kom je het wel tegen. En dat mm. is goed... Want femicide is moord op een vrouw, maar gaat meestal vooraf aan een periode van macht en controle die soms maanden, maar ook wel jaren kan duren. Ja. En daar weten we niet zoveel van, want ja, dat speelt zich vaak af, achter de uh, voordeur. Ja. En um, als wij daar met z'n allen meer vanaf weten, dan kunnen we ook eerder waarschuwen van... hé, hey, gaat het wel goed daar? Want het begint vaak met uh, nou ja, een partner die zijn vrouw snel inpalmt, snel samenwonen. En als dat dan eenmaal zover is, dan zegt hij van... nou, ik vind het eigenlijk niet zo leuk dat je alleen uitgaat. en Kun uh, jij je locatie op je telefoon? Zetten, zodat ik weet waar je bent, dan kan ik je altijd helpen. Hmm. Maar meer van dat soort dingen. En het gaat steeds verder. Gaat steeds ja, verder. ja. En, en, jullie uh, noemen ja, dat, dat intieme terreur, hè? Dat klopt. Dat is een term die hulpverleners en psychologen uh, veelvuldig gebruiken. Ja, ja. Intieme terreur, psychisch geweld. En Dat is ook een van de dingen die we in ons boek aankijken. Psychisch geweld is in Nederland niet strafbaar. In andere landen wel. Oh. Engeland, Engeland, België, Spanje. En uh, psychisch geweld is een, uh, ja, een ingewikkeld probleem. Omdat je het uh, in de rechtbank niet altijd kan aantonen. Nee. Het kan wel, maar dan moet je goed documenteren. En ja, dat is ingewikkeld. Maar uh, psychisch geweld is... Is, uh, is vreselijk. En mensen gaan daar uh, soms helemaal aan onderdoor. Ja, ja. Zelfs zozeer dat uh, wij denken dat de werkelijke cijfers van femicide hoger zijn. als je de zelfmoorden meetelt. Ja. Mannen die hun vrouw zo enorm gueslijten, is ook zo'n ding. Dat je, dat je de vrouw onzeker maakt. door alles te ontkennen. waardoor zij zichzelf gaat twijfelen. Ja. En soms worden vrouwen daar razend gek van. en wanhopig dat ze zelfmoord plegen. Zo, zo. Ongelooflijk. Dus er is eigenlijk nog veel meer onderzoek nodig naar aan dat femicide verhaal? Nou, het onderzoek is redelijk op orde. Okay. Er zijn heel veel dingen onderzocht. Wat er naar ons idee nu moet gebeuren... is dat het begrip bekender wordt. en Vooral dat patroon van macht en controle. Mm. Maar ook dat zowel hulpverleners als politie... beter optreden als ze te maken krijgen met huiselijk geweld. Mm. Je moet je voorstellen dat als een vrouw naar de politie gaat... omdat ze bedreigd wordt... Um, dat is een enorme stap voor een vrouw om dat te doen. Ja. Meestal, zeggen onderzoekers, als dat gebeurt... is zij al twintig of dertig keer bedreigd of misbruikt. Hm. En ja, de stap om uh, aangifte te doen is ingewikkeld. Want uh, vrouwen die misbruikt of bedreigd worden, die zijn bang. Blijven toch bij hun partner, omdat ze bang zijn. En ja, als dan een agent of een hulpverlener niet goed doorvraagt... Ja, dan wordt die persoon niet goed geholpen. Nee. En dan gaat dat proces van die dwang en controle telkens verder. Met soms dus fatale afloop. Precies, precies. In jullie boeken uh, geven juristen, psychologen en andere deskundigen hun, hun visie. En globaal, uh, zit daar een rode draad eigenlijk in? In, in? Ja, die rode draad is eigenlijk een beetje treurig. Namelijk dat ze te weinig weten en te weinig doorvragen. Oh. En uh, de goede niet te nagesproken. Maar uh, ja, juist omdat het zo ingewikkeld is, uh, is het nodig dat je als hulpverlener of politieman, uiteindelijk ook een hulpverlener, uh, ja, dat je doorvraagt. En uh, ja, dat is niet iedereen gegeven. En daarom hebben wij dit boek ook uh, gemaakt, om een bijdrage te leveren aan het bekende worden van ja, dat fenomeen van die intieme terreur. Ja. En dat kan iedereen overkomen. Hè? Ik bedoel, er zijn mensen die denken: van, oh, dat is zeker in andere culturen. Of... Ja. Maar dat is niet zo. Het zijn alle rangen en standen, alle culturen. Het komt overal voor. Zo, zo, zo. Josje schrijft op LinkedIn: femicide valt onder de meest voorspelbare moorden. Uh, deze zien van eh, mijn inzien samen hoe vreselijk eh, dit is... en hoe onmachtig wij blijkbaar als samenleving zijn om dit eh, te voorkomen. Want het gaat toch bijna inderdaad, zoals jij zegt, om uh, uh, um een uh, moord bijna per week. Uh, wat, wat vind je hiervan uh, dat wij als samenleving dit onmachtig zijn? Nou, dat is natuurlijk treurig en het heeft... ...denk ik veel te maken... ...het heeft te maken met twee dingen. Eén um, ding is... ...wij denken in Nederland dat we zo tolerant zijn... ...en dat het feminisme wel voltooid is. Ja. Feminisme gaat ook over mannen. Vooral over wat mannen van vrouwen denken. Mm. Nou, daarin is... ...als je aan bijvoorbeeld Andrew Tate... ...en hoe populair die is... ...nog heel veel werk te verrichten. Het, het beeld wat jonge mensen hebben... ...mannen van vrouwen, daar schrik je soms van. Dat is één ding. En een ander ding is... Um, ...sorry, ik ben je vraag kwijt... <laughs> nou ja, hoe onmachtig wij als samenleving oh, ja. eigenlijk zijn... Ja, om, ja. Om, om dit aan te pakken. Dank, dank. Nu weet ik het weer. Uh, uh, het andere ding wat ik wil zeggen is... Um, de samenleving is... In de afgelopen pakweg, 20, 30 jaar, steeds meer individualistisch geworden. We letten steeds minder op elkaar. Corona heeft daar misschien een kleine kanteling in aangebracht, maar dat kan ik niet helemaal overzien. Ja. Maar toen is er ook door uh, de regering gezegd: let op elkaar. Nou, ik vind dat een uh, buitengewoon waardevolle uh, uh, advies. Laten we op elkaar letten. En als je. Beter op elkaar let, dan ja, kun je ook eerder dit soort dingen als die intieme terreur, uh, ja, kun je eerder signaleren. En ik denk dat als we dat met z'n allen goed doen, en we zijn een paar jaar verder, ja. dat die 43 misschien wel naar 20 of naar 10 kan. En, liefst ja, naar nul. Hebben, wat zeg je? Liefst, liefst naar nul natuurlijk. Ja, ja maar dat zal, dat zal niet gaan. Nee. Je, je blijft die... realistisch hierin. Ja, natuurlijk. Ja. Er zullen altijd mensen zijn die, uh, ja, die dingen doen die God verboden heeft. Ja, ja. Dat, uh, dat kun je nooit op nul reduceren. Nee. Maar we kunnen er wel wat aan doen. Ja. En juist omdat het, en dat hebben we heel nadrukkelijk op diverse plekken in het boek opgeschreven... het is voorspelbaar. Als, ja. als zo'n man heel snel een vrouw gaat domineren, kleineren... dan weet je, dit is niet kluis. En dan moet je opletten of je nou zus bent, of huisarts, of buurman... of... Je moet gewoon opletten en kijken van wat gebeurt er. Ja. Juist omdat die vrouwen vaak zo angstig zijn en zich schamen. Dat is ook een punt. Ja, ja, ja. Dus het is een complex probleem. Ja. Uh, jullie boek Stop Feminisme. Uh, rode hakken als protest. Uh, waar komen die rode hakken vandaan? Ja, goede vraag. Er is in 2009 een Mexicaanse kunstenaar geweest die haar zus is vermoord. En zij heeft een installatie gemaakt waarin rode hakken als symbool uh, is gebruikt voor uh, vrouwen die vermoord zijn. En dat idee is internationaal overgenomen. Dat gebeurt nu in een stuk of tien landen. En ook in Nederland. Uh, elk jaar is er een protest om aandacht te vragen voor femicide. En elk jaar worden op de Dam... dan uh, nou, de afgelopen jaar waren het er 43... worden er dan 43 rode schoenen op de Dam gezet. Rode hakken als protest. Ja, ja, ja. Uh, wat zijn de eerste reacties uh, op jullie boek? Ik zag uh, op, uh, nou, via, op internet uh, dat daar uh, behoorlijk uh, op gereageerd wordt. Uh. ja. We zijn blij met uh, de reacties. Want ons doel is het gesprek losmaken. Het verschijnsel bekender maken. En uh, ja, de reacties tot dusver. Het boek is nog maar twee of drie dagen uit. Zo. Uh, ja, de meeste reacties moeten we nog, uh, moeten we nog gaan zien. Maar uh, vooralsnog is iedereen blij met de aandacht die wij met dit boek. Uh, en ook dankzij jullie en ook anderen, die wij met dit boek losmaken. Want het is een probleem dat ons allemaal aangaat. Ja. Gaat dat nog vertaald worden in andere talen? We hebben een vraag gekregen vanuit Engeland en dat was wel heel grappig. Want we hebben gesproken met een criminoloog, Jane Moncton, die heeft 400 moorden onderzocht. Zo. En uh, we hebben haar gesproken en uh, zij zei van, goh, dat is interessant wat jullie doen. Misschien moet je overwegen om het in het Engels te doen. En uh, ja, dat zouden wij wel heel erg leuk vinden. Ja. Maar... Het boek is toch wel erg Nederlands. Okay. We praten toch wel met Nederlandse organisaties, Nederlandse mensen ja, ja, ja. en de wetgeving in Nederland en de hulpverleningsorganisaties. Uh, ja, dat kun je niet zomaar vertalen naar het Engels. Maar ja, uh, het zou een mogelijkheid. ...kunnen zijn, zeker. Ja, ja. Nou ja, goed, dan zijn wij natuurlijk als regio-genoten... ...zijn we natuurlijk trots op. En morgen in, uh, in de boekhandel De Vries aan de Jacobijnenstraat. ...daar gaan jullie het boek presenteren... ...en worden jullie ook geïnterviewd? Hoe, hoe ziet het programma eruit? Um, we worden geïnterviewd door Martin Hendricksma... Uh, Martin was ooit chef kunst bij of uh, Dagblad. Heeft mij daar ooit aangenomen als medewerker theater. Later, toen ik mijn eigen theatermagazine ben begonnen, heb ik hem weer gevraagd om voor ons eindredactie te doen. Dus dat is grappig. En uh, Martin is uh, schrijver van boeken als Terug naar de Kust. Waar ook documentaires met Huub Stapel op tv van zijn verschenen. We gaan uh, met Martin een half uur, drie kwartier in gesprek. En daarna uh, gaan we een glas bier of een glas wijn drinken. Natuurlijk, natuurlijk. Uh, ja. Kan iedereen daarbij zijn eigenlijk bij die? Ja, iedereen, iedereen kan zo naar binnen. Het is uh, half vier bij de Vries, uh, kost niks. En uh, ja, tot nu toe denken we dat er 30, 40 mensen komen. Het kan ook uitlopen naar 50, 60. We hopen dat het niet regent, want het is echt uh, waardeloos weer. Ja. Maar uh, ja, je kunt zo naar binnen lopen, je hoeft je niet aan te melden, je kan gewoon naar binnen. Het is gratis. Nou, hartstikke fijn. Uh... Jos, ik dank je hartelijk voor, het, uh, voor, de, voor, voor je toelichting. Um, veel succes eigenlijk met het uitbrengen natuurlijk van het boek. Dat het maar nog meer aandacht mag krijgen dan, uh, dan we nu al uh, hebben kunnen geven. Um, en dat het maar vertaald mag worden. In, uh, zodat het over de hele wereld gelezen kan worden. Dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Hè? Dat zou mooi zijn. Yeah. Ja, ja, ja, ja, ja. Dankjewel. Goed zo, dankjewel. En heel fijn weekend verder. Oké, okay, jij Tot, ook. Toe. Dankjewel. Dag. Dag. of me Deze nieuwe single van uh, Anouk en uh, One Day at the Time. Ja, aankomende woensdag uh, kunnen wij uh, gaan uh, stemmen voor uh, de Tweede Kamerverkiezingen. Uh, Benno. Jazeker. En vanmorgen hadden wij als radio daar uh, aandacht aan met het uh, verkiezingsdebat. Mooi. Live vanuit uh, Rabbel en uh, dat wordt uh, georganiseerd door Sanford Kiest. Ja. En dat is een platform wat, uh, wat wij met z'n drietjes doen eigenlijk. Ja, dus uh, de Zandvoortse Radio. Uh, uiteraard zit uh, de Zandvoortse Courant erbij. En ook uh, Zandvoort Insight van uh, Roy van Buringen is daarbij actief. En Roy uh, die, uh, was afgelopen week uh, op de markt. Sprak daar uh, diverse mensen over de verkiezingen. Dat kan je allemaal zien op ons uh, tv-kanaal. Uh, en dat is uh, kanaal 40 sigo uh, En 1367 via KPN. Maar hij sprak ook vanmorgen met de, de burgemeester. En de burgemeester roept op uh, alle Zandvoorters om aankomende woensdag te gaan stemmen. En we gaan eens dus even luisteren naar het interview wat uh, Roy van Buringen... met Zandvoort Insight met burgemeester uh, David Molenburg uh, vanmorgen had. Burgemeester David Molenburg, de verkiezingen 22 november. Hoe belangrijk is het om te stemmen? Het is ongelooflijk belangrijk. Um, we denken weleens dat we in Zandvoort op een heel klein stukje heel, heel mooie aarde leven. Maar uiteindelijk wordt heel veel wat ons aangaat, besloten in Den Haag. En daar staan we niet elke dag bij stil, maar heel veel regels en heel veel wat er aan beleid in Den Haag wordt bedacht, is direct van invloed op ons. Dus is het heel belangrijk om daar invloed te, te doen. De gemeente Zandvoort doet extra de moeite hè, om, uh, om mensen naar de stemlokalen te krijgen. Dit keer een bijzondere plek. Kan u daar wat over vertellen? Ja, we staan hier in, uh, in, ja, ik zou zeggen in de blauwe tram. Uh, er is nu een verkiezingsdebat gaande met lokale politici die praten over wat de uh, landelijke verkiezingen voor Zandvoort betekent. En dat is heel belangrijk want dat betekent namelijk dat de vertaalslag van wat er in de Haag gebeurt voor Zandvoort ook hier heel hard op tafel liggen. De brandweerkazerne, kunnen mensen dit keer ook stemmen? Klopt. Ja, met... Hoe bijzonder? We proberen altijd op een bijzondere plek een stembureau in te richten. We hebben twee keer achter elkaar hebben we op het circuit kunnen stemmen. En dit jaar dachten we, wat is nou een mooiere plek dan de brandweerkazerne. En dat doen we stiekem ook een heel klein beetje, omdat de brandweer ook op zoek is naar nieuwe vrijwillige brandweermensen. En misschien omdat mensen gaan stemmen in de brandweerkazerne, zo met het idee komen van hé, misschien is dat ook wat voor mij om me als vrijwilliger aan te melden. Ja, ik ga alle stembureaus langs en ik hoop echt heel veel zandvoortjes te zien die gaan stemmen. Dus ik zie u graag op 22 november. Wel gaan stemmen, hè? 22 e <laughs> Ga stemmen, 22 november. Ik, ik wil mij mij mij wel mij stemmen, mij 22 22 we onder stemmen, 22 november. Stemmen, 22 november. Ik ga wel stemmen, hè, de 22ste. Gaat ja. nou, u vooral stemmen op 22 november? De dat wordt dus weer een vroegertje voor u. Het wordt weer een vroegertje, maar het is alleen maar leuk. Ik ga alle stembureaus langs. Om ook al die mensen die, op die stembureaus zijn, al die vrijwilligers, om die eventjes te spreken. En dat is altijd een hele mooie dag. Nou mooi hè. Vanmorgen in de blauwe tram, Benno. Ja. Het uh, grote verkiezingsdebat uh, hier in uh, Zandvoorts. En inderdaad uh, de oproep aan uh, iedereen van uh, onze eigen burgemeester David Molenburg om uh, aankomende woensdag te gaan stemmen. En weet je nog niet waarop je gaat stemmen? Nou, help jij? Op 22 november mag je weer stemmen voor de Tweede Kamer. Weet jij nog niet op wie je gaat stemmen? Maar heb je geen tijd om 26 verkiezingsprogramma's door te lezen? Dan kan de Stemwijzer je helpen. Zo vergelijk je jouw mening met die van de partijen en ontdek je welke partij het beste bij jou past. Doe de Stemwijzer op Stemwijzer.nl. 22 november is het weer zover, de verkiezingen komen er weer aan. Ik ben benieuwd wat de Zandvoort er daarvan vindt en daar komen we achter in straatgesprek. Mevrouw, bent u er al uit? Of ik er al uit ben, ja zeker. Ik ben eruit. Wat is nou het belangrijkste punt van dit moment? Wat het belangrijkste punt van dit moment is? Hoe bedoel je? Van de verkiezingen? Ja, maar wat wil je weten? Nou, wat is het belangrijkste punt wat er op dit moment speelt, wat voor u belangrijk is? Om op een partij te stemmen? Ik, uh, ik vind alles belangrijk. Maar natuurlijk voor de oudere mens. Dat daar eens een keertje goed voor gezorgd wordt. Want ik ben 90 jaar. En ja. Dat is heel belangrijk. Ik mag een tandje beter? Het mag, uh, ja. Het is de zorg voor de oudere mens. Ik. Uh, ik ben nog goed. Om, ik mag niet klagen. Maar. De meeste van mijn leeftijd, ik heb er medelijden mee. Bent u erachter? Sorry? Bent u er al achter? Nee. Nee. Omzicht of Timmermans? Sorry? Omzicht of Timmermans? Dat weet ik nog niet. Ik ga er niet, uh... ik wil daar nu even niet over. Oké, okay. dag. Meneer. Ik heb nou koffie gehaald. Dat gaan we Dat zeker doen. Dat gaan we zeker doen. De koffie, de patleren... ja, ja, zeker. Ja. Hoorden jullie het? Jullie krijgen zo'n bakje koffie van mij. Meneer, als u naar Politiek Nederland kijkt, ja. wat denkt u? Verdrietig. Teleurstelde? Geteleurstelde? Uh, waar moet je op kiezen dan? Weet u het niet? Heb je de stemwijzer geprobeerd? Ik zeker weten. U? Ja, ben je niet uh, heel erg ontgoocheld dan? Uh, nee, ik denk het niet. Want ik kom wel op een mooie punt uit. Maar uh, bent u er op een goed punt uitgekomen? De vragen waren dusdanig dat je uh, een beetje in een hoek gedrukt wordt. En dan weet je niet meer waar je naartoe moet. Ik smaak toch een beetje rechts. Is dat zo? <lacht> Dus ja, nee. jouw, jouw, uh... Als ik u brutaal mag vragen, waar gaat u stemmen? Geen idee. U weet het gewoon ook niet? Uh, een beetje wel. Een beetje? Maar ik houd het lekker voor me. Dat mag ook. Ja toch? Dat is ons recht. Ja, uh, je, maar je hebt de plicht om te gaan stemmen. En anders moet je achteraf niet zeuren. Dat is ook waar. Ja toch? We gaan zo koffie drinken. Ja, laat maar doen dan. Lekker. Dat is veel beter. Ja. <laughs> Meneer, Timmermans of omzicht? Eh... Uh, Niemand. Geen commentaar? Nee. Geen commentaar. Dag meneer. Sorry? Ja, ja. Dit was het uh, straatgesprek voor deze keer. Ik weet het nog steeds niet. En de deels van de zandvoorten denk ik ook nog steeds niet. We gaan het allemaal meemaken deze verkiezingen. Stem in ieder geval 22 november. En dan komt het helemaal goed denk ik zomaar. Zeker. Dat was Roos van Buringen met het straatgesprek BNL. Ben jij er al uit? Ja, ik wel. Jij wel? Ja, ik heb de stemwijzer gedaan. Kijk, kijk, kijk. Dat heel verstandig. Me, en dat heeft me wel geholpen. Stemwijzer.nl Niet gelijk dat ik op die nummer 1 ga stemmen die bovenaan staat. Dat was namelijk 50 plus. En, maar degene die eronder stond. Je de, bent toch 50 plus? Ja, maar ja, ja, zo voel ik me niet. Oh, oké, okay, oké, okay, ja. Zeg dat, Harps, dat komt weer nou, door uh, Fit20. Uh, fit ja. ja, ja, ja. Ik heb hem door. Denk erom, hè? Denk Zeker. erom, Zeker. Nou ja, zo meteen in het volgende uur uh, weer uh, veel meer uh, onderwerpen. Wat hebben we zo, uh, Benno? Ja, oh ja, we hebben we, uh, ik heb nog even gezellig gebeld met, uh, met Kostas... Kostas van uh, Philoxenia. Uh, de ondernemer van het jaar. De ondernemer van het jaar. En hij is zo uh, bereidwillig om ons straks uh, te woord te staan. En we hebben natuurlijk volgend uur Rendel lossen over het laatste autosportnieuws. Zeker ja. tot zometeen. Na vier uur, dan zijn we er weer. Ja, de Session